Pastor Vlaar mag terugkeren naar zijn parochie in Opdam. Dat is besloten tijdens overleg tussen het parochiebestuur en Punt van Haarlem. De pastoor moet zich wel eerst twee maanden bezinnen op zijn ambt, vindt de bischop. Het parochiebestuur vond één maand wel genoeg, maar de bischop niet. Pastoor Vlaar werd geschorst omdat hij op de dag van de WK-finale een oranje mishield, waarbij alles in het teken van voetbal stond. Vlaar moet zich nu twee maanden bezinnen en er mag nooit meer zo'n oranje misleiden... Ook moet hij zijn missen voortaan sober houden en er geen show van maken. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en vanuit het zuidwesten klaart het op. Morgen begint de dag vrij zonnig, maar al snel ontstaan er buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. FM! Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Alternative FM. Ik kan zeggen wat je wil over alternatief FM, maar we starten wel goed met twee ontzettend lekkere plaatjes. Allereerst Wave Zero natuurlijk van, ons, uh, van onze eigen regio met daarin de New Era en daarna de Blacklight Parade met Amongst the Trees. Over uh, Wave Zero gesproken, die, uh, die jongens die hebben hier toen ook nog uh, een moppie staan spelen op een zondag of een donderdag. En dat was goed, ja. Uh, jij was er toen niet bij hoor. Nee, toen was ik, uh, ik weet al waar ik was. Toen was ik uh, volgens mij het eindexamen uh, aan het doen van een van, uh, van de jongens. Uh, jij ja, nee. was uh, een Grote Prijs iets. Dat. Nee, dat was... Nee, nee, nee, nee. Dat was, uh, dat was met wie weer fire. Nou haal je twee dingen door elkaar. <laughs> dat, uh, nee, ik, ik weet dat ik in ieder geval... Nee, ik weet echt 100 zeker dat ik in Amsterdam zat... voor een eindexamen van iemand. En die moest ik beoordelen. En toen stond hier Wave Zero te spelen. Was in mei weet bijna wel zeker. En in juni heeft hij hier We Cook Fire gestaan. En dat was een donderdagavond. En toen was ik inderdaad bij Bitterzoet Bij de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland. ja Ik denk ik zet er dus een mooie achtergrond goed in. He? Je dat er in um, Je toverde iets over de Blacklight uh, Parade. Parade. Great Parade. Ja, een goede, ja, goede band uit, uh, uit Engeland. Ze zijn oh. uh, momenteel aan het opkomen. Yeah. Uh, ik heb het ook van Wave Zero. Het is ook een beetje het vergelijkbare muziek, hè? Meen je niet? Ja, dat is een of beetje... Of heeft Wave Zero het uh, van, nou, van de Black Light uh, hun Parade? Hebben, hun hebben samen gespeeld. Hebben Wave Zero bestaat al een tijdje, hoor. Oh, uh, dan, dan hebben de Black Light Parade het uh, een beetje, denk ik, uh, overgepikt van, uh, van Wave Zero. Nou, niemand heeft wat gepikt. Ze dat zijn allebei wel. origineel. Want... Oh? Kan je zeggen. Ze hebben uh, een album gemaakt Among the Trees. Dat, hoor, dat nummer hoorde je ook hier. Among the Trees van Black Light Parade. Amongst the Trees. Zoals The Nottingham. Is, mm -hmm. This is Nottingham. Dat is een, een internetmagazine of uh, muziek en dergelijke. In, mm -hmm. in Engeland. Die zegt. Amongst the three. Um, a Modi interviewing een in informidable debut with hands of the Cure in the Velvet Underground. Cleary in the oven. Nou, ze, ze hebben het uh, geluid een beetje, een beetje geïntegreerd met het uh, oude geluid van The Cure en The Velvet Underground. Ja, dat, dat staat er. Kort, uh, samengevat. Maar goed, uh, wij gaan weer terug naar een periode dat we hier een hele bekende band hebben gehad. Die zijn tenminste nu uh, zeer bekend in uh, Nederland en omstreken. Ik heb het over Chef Special en Deadline. MUZIEK mm -hmm. I've been thinking about those times said. I been think about those times That my energy was all I ever need All they representing me Staring at the white page Hoping that it might change Deadlines become my headlines In my way My quality time With all time was always fine Now it's like I'm hunting for something Stuck in my mind And I just can't understand Giving some of the facts We was always down the business right No matter what the cops No matter what the cops No matter what the next day would bringing as a consequence. from my eyes We be watching them on the sunrise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 No.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 Yo, I think it's time to give it a go. 20 november. Dat is een tijd geleden. Chef Special met Deadline. Bij ons in de uitzending. Je hoorde mij nog eventjes snel. Chef <laughs> Special. Dat gaat goed met die band. Die band zijn bezig aan het knallen op, op verschillende festivals. Ze hebben een plaat uit. Ze hebben een, een nummer uit. Ze hebben verschillende dingen uit. Oh, maar dat gaat echt goed. Ja? dat is... Uh... Ja, uh, ze hebben heel veel uh, aardige dingen. Ze zijn ook uh, geweest in het uh, programma van Rob Stenders in Deason uh, in Proposal. Daar zijn ze ook uh, even aan bod uh, geweest. Maar, uh, en toen hadden... speelden ze dit nummer... Toen speelde ze ook inderdaad een nummer. Deadline werd ook uh, volledig gedraaid uh, op uh, 3FM. Des, ja, van, het, uh, van de EP Hungry. Hè? Daar heb ik het uh, dat dan over. Van de EP Hungry, ja. Dus, en uh, dat, dat hebben ze heel goed uh, bekeken. En die jongens, ja, ze, het, het, het gaat vrij snel met, uh, met Chef Special. En ze zullen zien binnenkort, tenminste, dat uh, heb ik wel weer begrepen, ergens uh, van hun. Uh, van hun site afgeplukt. Dat ze wel uh, bezig zijn om weer al nieuw materiaal op te gaan nemen. Je hebt al iets kunnen zien van, uh, van nieuw materiaal. Want uh, als het goed is. Uh, hebben ze... Um, too far gone. Hebben ze, hebben ze, hebben ze in ieder geval uh, ge gemaakt. En dat is uh, sowieso een... Uh, een, een, een, wacht even, want ik... Je uh, wordt een ik, beetje afgeleid. Ja, he? ik word afgeleid omdat er misschien een fietssleutel van mij uh, er, er, erin zou kunnen zitten. Nou, dus. dan aan neem ik het goed, geval uh, je we, Nee, nee, nee, luister, want ik, uh, ik, heb, het, ik heb hier al uh, wat materiaal wat we gaan draaien. Ja, sorry, wordt gewoon afgeleid. Trip to Dover, dat hebben we klaarstaan, uh, is een uh, half Engelse en uh, half Nederlandse band. Daar uh, uh, hebben we ook nog wel eens wat aandacht aan besteed, maar het is uh, de laatste tijd een beetje erg rustig rondom uh, deze groep. Dus doen wij het gewoon met een, met een oud nummer van ze. Solar System. an alternative. Hij blijft leuk. No Disguise van uh, Gangster. Krijgen ze wat mijn bek niet uit. Maar... Uh, uh, het is niet helemaal metal. N maar hoewel, dan op de hel. Uh, het komt wel heel erg dicht in de buurt. Uh, overigens uh, was Daan bij mij in de uitzending van uh, de Zomerse Zondag bij CFM. En daarin had hij gezegd dat... Uh, ja, het, de samenstelling van de band... ...iets wat gaat veranderen. De dame die je net hebt kunnen horen... ...Vrouwke van Ersten, die maakt geen deel meer uit van de band. Maar hij is wel bezig om een... ...nou, hij, sterker nog... ...hij heeft al iemand daarvoor weten te vinden. Alleen, het gaat nu ook om de rest... ...van de band, want... ...de bedoeling was... ...dat de band als een soort... ...eindexamenproject van hem... ...dat dat neergezet zou worden. En ze hadden dus de afspraak gemaakt van... Tot aan het eindexamen blijven we lekker bij elkaar. En daarna dan gaan we eventjes vragen van uh, willen we dan nog doorgaan? Ja of nee? En dat heeft Daan ook keurig netjes gevraagd aan de vier overgebleven leden. En die zeiden van ja en toch gaan wij uh, het uh, op een andere manier uh, doen. Dus uh, nu is Daan uh, de enige van Gangster uh, zelf. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij uh, terug gaat komen. En daarvoor horen we trouwens Skunk en Enzy. Met Selling Jesus. Ja, ook niet uh, heel onbekend. Ze is uh, weer helemaal terug van weg geweest. Ze is dan. terug van weg geweest. Ze komt in november weer naar de Heineken Music Hall. Samen met de hele band Skunk en Nancy. Um, gaat het zien. De kaarten zijn nog niet uitverkocht. Ik heb ze gezien op werkte. Ik moet zeggen, wat een rokwijfje. Oh, ja? niet te kort. Wat nog kan tijd? zij goed zingen en spelen. Want uh, in midden jaren negentig uh, met Brazen onder andere en uh, Week Weep bijvoorbeeld. Dat, dat waren toch wel de nummers die pakkend waren van uh, Skunk en Nancy. Toen kon ze er al wat van. Skin, zo heet ze in het echt. Dat is de zanger, ja, zo heet ze echt, deze zangeres. Ze sprong in het publiek in, hè? Ja. En uh, ze werd opgevangen natuurlijk en ze stapt eruit en dan zei ze heel zwoelig Oh, Belgian is so strong. <laughs> ja, oh. ja, ja, ja, ja. Ja, maar uh, toch, uh, toch is zij niet uh, uh, helemaal uh, hetero. Ze is biseksueel. Dus uh, dat uh, heb ik ook ergens gelezen in een interview. Dus in dat opzicht uh, <laughs> vind ik het wel grappig dat je dat zo doet. Uh, maar ze heeft een hele uh, mooie, nou mooie stem. Ze heeft een aparte stem uh, wat goed klinkt bij uh, het geluid wat Skunk en Nancy brengt. Dus er zijn nog maar weinig bands die kunnen zingen zoals Kim kan. Zeg maar ja. een vrouwelijk georiënteerde bands. Gangsters, sorry. Maar Skin gaat het met mijlen winnen. Ja, nou ja, oké. Okay, maar goed, ik vind, ik vind... Sorry Anouk, Skin gaat het met mijlen winnen. Ik vind, het, uh, ik vind het leuk dat je dat zo zegt. Maar ik vind als ik uh, Sorry toch... Ilse de Lange, Skin gaat het met mijlen winnen. Ja, uh, maar dan noem je ook gewoon nu twee dames. Uh, Anouk is iets wat uh, heftiger als Ilse de Lange. Maar ik zeg, uh, ik zeg erbij als ik uh, toch uh, het uh, gangsta net uh, dan hoor. Nou. Skin gaat het met. Ik wil niet te veel zeggen, maar ze kunnen het wel. Maar goed, dat was een beetje het vergelijkingsmateriaal wat we hier hebben. Maar, Menno, de toverdoos is geduldig, lijkt mij. Dames en we gaan door op de rocktour hier op de donderdagavond. Nee, even serieus. Triggerfinger, de bel van de birthdays. Zij zijn nu er heel erg schoon. Een van de mooiste nummers van The Cure ooit gemaakt. A Forrest. Zijn ook niet neer te knuppelen die jongens van The Cure. Ze spelen gewoon drie uur hè. Ja. Like. Maar wil je weten hoe ze nou ooit uh, zijn begonnen? Dit is het nummer eigenlijk waar ze mee doorbraken. Maar toen had uh, Robert Smith helemaal geen uh, beschilderd hoofd hoor. Dat, uh, dat heb je heel duidelijk uh, kunnen zien in deze clip. Maar uh, daarna, toen begon hij zich uh, een beetje te beschilderen eerlijk gezegd. En dat gebeurde halverwege de jaren tachtig zo'n beetje. Toen ging je ze een beetje zien zoals je ze normaal gesproken ziet. Juist. Uh, A Forest dus, uh, begin jaren tachtig uh, dus de allereerste echte hit die De Cure maakte in uh, Nederland... En eigenlijk ook uh, waarmee ze doorbraken naar het grote publiek. Inmiddels is het, uh, denk ik, zo'n beetje tien over half tien hier bij CFM Alternative FM op de donderdagavond. Ik zit mezelf af te vragen uh, of we weer een hele fijne uh, plaat weer hebben. We talk a ja. little relationship while listening to love or spit. My thoughts go like. And every time we. You bring songs. Finally we talk common sense, it doesn't work out, we'll act like friends, we smile a little, if you still mean it, have a sip, on in our relationship, with every second that goes by. Okay. Ja, dames en heren, we zijn er weer. Voiced Every Day I Work On The Road. Van hun laatste album, The Tale Of The Two Devils. Dit is hun doorbreekpraat geweest. Ze stonden vroeger, al heel lang geleden, op uh, bevrijdingspop te maken. Ze echt dat vuige punk garish rock. En oh. toen begonnen ze met uh, dit soort uh, een beetje po populaire synthesizer rockmuziek. Ik vind het ontzettend tof klinken. Ja, wat je nou op de achtergrond uh, hebt staan, dat is iets van uh, onze vrienden van ZZ Top. Yeah. Dat zeg je helemaal goed, jou. ja uh, Nou lees ik hier net, want uh, ik zit nog wel eens op een van die sociale media... Uh, ...zit ik hier uh, uh, zit ik nog een beetje wat dingen erin te brullen. Maar ik zie hier uh, de manager van Ethereal, uh, die heeft hier even wat neergezet... ...om kwart voor vijf vanmiddag op de Hives. Even serieus, de nieuwe EP van Ethereal, A Lunacy Falls, gaat zo moddervet worden. Nou, dat hadden we vorige week al een klein beetje begrepen van, uh, van drummer Elko uh, ze zijn dus bezig. Halve finales hebben ze inmiddels uh, afgedwongen bij uh, de grote prijs van Nederland in de categorie Alternative uh, Rock. En dat als metal band. Ja, het is, uh, je gelooft je oren niet, maar ze staan er toch echt... En wellicht uh, dat er nog wel meer in zit. Maar je zal, uh, je, het zal je maar uh, gebeuren. Ik uh, ben ook heel nieuwsgierig uh, naar de Lunacy Falls. Ik heb al gezegd, uh, van als dat ding uit is, dan moeten we hem zeker hier hebben. En dat gaat ook gebeuren. Dus, ethereal fans, als jullie zitten te luisteren bij uh, Alternative FM, gaat dat uh, gewoon gebeuren. Dat is Daar, jouw plek om uh, jouw muziek te luisteren. Hoor. Uiteindelijk wel. Maar die EP die, die zal hier zeker uh, wat vaker te horen zijn, dus, uh, want het zijn vrienden van dit uh, van A, van dit station, en B, van dit programma, dus dat, uh, dat sowieso. Ja, toch? Absoluut. Aan het eind van het programma draaien we nog een ethereal-tje. Ja, ik was al bezig om uh, dat even voor elkaar te zoeken. Maar sorry, ja, er zit een meneer tussendoor te zien oh, van Sissi Top. Uh, Top, oh, oké. Okay. Sissi Top, de La, La Grudge, een van hun bekendste nummers, toch? Zullen we weer even opnieuw beginnen? Want Dat lijkt me wel leuk, want het yeah. was... Uh, ja, en toen zijn we weer. Goed, goed. Ik denk Welkom dat bij Alternative FM op je uh, donderdag. Hier, oh, te ver terug, te hier ver zijn terug. ze. Eh, en dit zijn ze dan. Sisi Top. En. Lagrange. Ah, Oké. Okay. Grange, sorry, Lagrange. Ah. Trouwens, weet je hoe die uh, drummer heet? Frank Beard, en dat is de enige die geen baard heeft. Dat is prachtig, toch? You know, it a to is het tijd, maar ik het nice girls. Ja, men vind ik geweldig. geweldig. Ja, je programma wat jij echt leuk vindt, hè, Rock. He, dat is ons programma. Is CZ Top, Lagrudge En daarna Eagles of Death Metal met I Wanna Be In L.A. Ja, in, inderdaad. Uh, overigens, dat vond ik wel een aardige wat jij zei over die drummer. Frank Beard. Hij heet zo, maar is de enige die geen baard heeft. De, de resten hebben het wel. Die Gibbons heeft er een. En Dusty Hill heeft er ook een. Nou, die dat Dusty is echt Hill. ziek. Ja, echt ziek. Als je die gasten, zie, gasten ook ziet. Ze hebben die baarden ook echt gewoon recht afgeknipt. Dat, dat sowieso. Maar ja, uh, ZZ Top was eigenlijk alleen maar echt gewoon hoogtepunt in de jaren tachtig. En daarna is het uh, ja, een beetje weggeëpt, eerlijk gezegd. Uh, dat, dat is het uh, verhaal eigenlijk van ZZ Top. In de notendop. Ik zei het al. Uh, op de Haars uh, kwam ik net een, een, zeg maar een, een, een Twitter-tweet van uh, Roel van Roy tegen. Dat is uh, de manager van, uh, van Ethereal. En zij zijn bezig met een uh, nieuw EP. En nu wil het geval dat wij vorige week... Hadden wij Elko, de drummer van Ethereal, Elko van der Meer, zo heet hij voluit. Die hadden we hier aan de telefoon, want dat had te maken met de halve finale die ze hebben afgedwongen voor de Grote Prijs van Nederland. Wanneer dat zich afspeelt, dat is op 23 september, dat, is, dat duurt nog wel eventjes. Uh, er staat 8 uur s ochtends, staat er op de MySpace. Nou, volgens mij is dat echt niet 8 uur s ochtends hoor. Dat zij daar uh, gaan spelen. Dat is dan 8 uur s avonds in Speakers. Uh, het Speakers Café, Delft, uh, Noord-Holland. Daar zijn, zijn ze te vinden. En wellicht dat ik eens uh, even een kijkje ga nemen bij, die, uh, bij deze jongens. Van deze snuiters. Want ja, uh, ik zou toch wel eens willen weten hoe het uh, gaat klinken. Zonder Daniel. van uh, Daniel van Brugge die gaat uh, naar het buitenland. Van een vakantie genieten. En ja, wie moet dan de zangpartijen doen? Dat gaat Björn doen. En hoe dat gaat klinken, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is hoe dit klonk. Hier is dus de corporate suicide van Ethereal. Serial, Corporate Suicide van de laatste EP. Ze zijn dus bezig met een nieuwe EP. Maar voor ons zit de tijd er helaas wel op. Ja, inderdaad. Voor en hun nog niet. Voor hun nog niet. Uh, volgende week is er gewoon weer een nieuwe, een, een nieuwe Alternative FM. Namens ons drieën graag tot volgende week. Hobby Back to Prom, de laatste album. Tot, tot de sluiting. Sluiting. Nou, laten we zijn te zeggen is het volgende heb jij een beentje, of ben je een artiest of ken jij beentjes die graag in de spotlight willen staan, stuur dan even een mailtje naar info at met je gegevens en dan bellen we je of mailen we je, dan, gaan we, dan kom je gewoon hier in de studio interviewtje doen of desnoos met goede afspraken live spelen meld info at en we zien je graag tegemoet tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5